Jurist Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft nog... ...en een ander verwonden. Gisteravond was er een groot feest in een beachclub. Rond middernacht werd het slachtoffer op de parkeerplaats... ...door zijn hoofd geschoten. De man van 33 uit den Bosch overleed in het ziekenhuis. Een Russische journaliste die twee weken geleden in een radiostudio in Moskou werd neergestoken is weer aan het werk. De vrouw zat vanochtend met een sjaal achter microfoon, zodat de wond in haar nek niet was te zien. Ze zei dat ze niet van plan is Rusland te verlaten. De journaliste werkt voor de Echo van Moskou. Dat wordt gezien als de enige onafhankelijke nieuwszender van Rusland. De man die haar neerstak zit vast. De man die gisteren een aanslag pleegde op een kerk in Texas is een oud-militair. De man van 26 werkte bij de Amerikaanse luchtmacht. Tijdens een kerkdienst schoot hij 26 mensen dood. Voor zover bekend had hij geen banden met terroristische groepen. Na de schietpartij werd hij dood in zijn auto gevonden omdat ze al maanden geen loon hadden gehad... hebben fabrieksmedewerkers van de Spaanse modeketen Zara... in Turkije labels met noodkreten in kleding genaaid. Op de labels staan teksten als... Ik maakte dit kledingstuk, maar ben er niet voor betaald. Ze zeggen vaker geen geld te krijgen... en willen Zara op deze manier onder druk zetten. De labels werden ontdekt door winkeliers in Istanbul. De lonen van Turkse medewerkers in kledingfabrieken... zijn vaak te laag om van te leven. En de poortjes op station Utrecht Centraal zijn sinds vanochtend definitief dicht. Dat betekent dat mensen alleen nog op het perron kunnen komen met een OV-chipkaart. Wie alleen iemand wil uitzwaaien of winkels in de stationshal wil bezoeken, moet ook inchecken. Maar dat bezoek is gratis als er maar binnen een uur wordt uitgecheckt. Het weer dan nog, vooral in de kustprovincies nog wat buien. In de rest van het land meer zon, bij een graad of tien. Morgen droog, vrij zonnig en ongeveer 8 graden.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 De luisteraars, en goedemiddag Dolly. Hey, goedemiddag Charles. <laughs> Welkom weer, hè? Ja, ja, ja. En ook uh, de luisteraars, goedemiddag. Leuk dat u weer naar ons luistert of kijkt. Wat heb jij lekker zonnetje voor me genomen? Ik wel, ja. ja. Ik denk, ik ga eens een beetje, uh, ik ga jou eens even in het zonnetje zetten. Dat nou. mag wel eens een keer, toch? <laughs> <laughs> uh, wat heb je bijzonderheden bijzonderheden vandaag? Dat je zegt van nou dan gaan we daar of daar gaan we extra aandacht aan besteden of is het gewoon een uh, algemene uitzending met wel wat uh, lokaal nieuws natuurlijk, zak? Ja, natuurlijk, we hebben regionaal nieuws en uh, we gaan natuurlijk om kwart over een even met uh, collega Joop oh, bellen. Onze razende reporter. Yes, om te kijken wat er het weekend allemaal voor leuke dingen zijn gebeurd in rond Zandvoort. Ja. En klinkt het nou zo hol of ligt dat aan mij? Hol? hol? Hol, Ik vind mezelf zo hol klink. Oh, ja. Nou, ja. Nou, het... in ieder geval... Ah, je hebt in ieder een nieuwe koptelefoon, toch? <laughs> ja, en ik ben op dieet, dat zal het ook zijn. <laughs> maar goed. <laughs> nee, ja. en, en we hebben natuurlijk uh, onze artiesten in het licht. Hè? De ja. artiesten die ofwel jarig zijn of zijn overleden op deze dag. Hè? Ja. En die wij even in het licht gaan zetten. Kijk, toch? ja. Nou, heel mooi. Ja. En uh, ja, natuurlijk ook lekkere muziek. Laat eerst de tune nog even doorrollen, dan zoek ik een lekker plaatje om mee te beginnen. Ja, lijkt me een goed plan. Heb jij dat ook, Dolly, als, als het dan een maandag is... Ja. dat je dan eigenlijk uh, ja, vrijdag in gedachten hebt? Ja, uh, altijd in mijn gedachten. Is dat zo? Altijd. Ja. <laughs> altijd wel, heb ik vrijdag in mijn gedachten. Ja, ja, voor mij geldt dat niet meer zo, want ik heb natuurlijk elke dag vakantie. Maar ja. Hij wel. <laughs> Monday morning feels so bad Everybody sings to man. Tuesday I feel better Even my own man looks good once they just don't Lift like once more Friday on maar mind, de Easy Beats waren dat, Dolly. Lekker, shuttle. Ja, heerlijk. heerlijk. Ach ja, heerlijk. staat er nog een leuke Zal ik je nog even leuk. draaien? Heerlijk. Ja, dat ja, is ook leuk. Ja. Dan zeg ik boven het schermpje en de mensen in de webcam. <laughs> die... Hello, Dolly. Hello. <laughs> How are you? I'm fine, I'm fine. <laughs> Oké, okay, nou, dan, dan moet dat plaatje ook voor, voorbij komen. als wederom de Easy Beats met uh, Hello, How Are You. zeg jou dat iets, Dolly? Ja, is dat niet ook van een, een of ander programma? Nee nee nee, nee, nee, nee. Maar jij bent, uh, jij bent, komt uit Zandvoort. Dus ik denk, ja. nou. Want vroeger in Caramella. Ja, op het Stationsplein. Op het Stationsplein. <laughs> daar speelde Hans Overmeer in zijn bandje. Er zat toen een drummer bij. Die heette Dick Hanson. Ja. Kwam, kwam uit Haarlem, de jongen. Okay. Maar die kon dit nummer zo prachtig mooi zingen. Ook die hoge stem. Meino. Uh, Weet je wat, dat is ja. heel, ja, heel hoog. <laughs> ja, ik moet er niet aan beginnen, want dan lopen de mensen weg. Zal maar meevallen. Maar ja, uit die tijd komt dat al. Dus zo lang is het al geleden. Zo, zo, zo. Dat, zo, zat zo. Zat dat lang al geleden ook. Ja, hè? nou had ik niet verwacht. Nee. Nee. Artiest in het licht. En wie ga jij in het licht zetten voor ons, hè, Dolly? Wij gaan uh, roep Hoeken in het licht zetten. En... Ik, ik vind toch die... Uh, klink ik nou gewoon goed? Ja, maar dat is die nieuwe koptelefoon wel waarschijnlijk. Wel Die heeft vroeger in de grot gelegen. <laughs> de grot van Han. Heb je, ja, van, ja, heb je ja, hem van ja, ja. Han overgenomen? Die ja, koptele? zeker. Ja, ja. ja, je kent hem wel. Ja, ik ken Han wel. Uh, ja. <laughs> ja, ja. In, nee, in ieder geval, uh, uh, Rob... Oh, mijn accu is bijna leeg. Wacht even. Oké. Okay. Eerst dan, dan moet ik even, uh, nou, op laten we eerst, Oh nee, daar komt hij al. Dan, dan moet ik Dolly eerst even opladen, luisteraars. Ja, zo is het. Even aansluiten op, de, <laughs> op het net. <laughs> even met mijn vingers in het stopcontacten. Oh nee, niet doen <laughs> hoor. Hé hey, luister, nee. Rob hoeken. Rob hoeken. het ja. is zijn uh, sterfdag vandaag. Hij oh, was jee. geboren in Haarlem op 9 januari 1939 en overleden in Krommenie. ...op 6 november 1999. En het was, uh, ja, bijna iedereen zal hem wel kennen... ...een Nederlandse zanger, pianist, songwriter. En hij werd bekend doordat hij uh, in begin jaren 60 ...vier keer achter elkaar de tweede plaats... ...in uh, het Loosdrecht Jazz Concours wist te halen. Oké. Okay. En uh, ja, hij werd ook bekend door zijn deelname in de groepen... ...de Rob Hoeken Rhythm and Blues Group... En de Rob Hoeken Boogie Woogie Quartet. Ja, de Boogie was, Boogie, daar kennen we hem natuurlijk ook zo. Ja, hij ja, was ja. natuurlijk pianist. Ja. En, uh, ja, wat een heleboel mensen misschien niet weten... is dat hij in 1974 een uh, Ginnische auto repareren. Ja. Hij was ook autotechnicus. En ja. Toen kreeg hij een ongelukje en daarbij is hij twee vingers verloren. Ja, hij raakte ja. met zijn vingers uh, in de propeller van de koeling. Van, van, ja. van die vin. Ja, ja, ja. ja. ja. Nou ja, in ieder geval, uh, het, het is een, een groots artiest. En uh, hij overleed uh, aan een kort ziekbed aan de gevolgen van maagkanker. Nee. Ja. Die ellendige ziekte weer. Ja, weer. Ja. Doop je heel de kop op. Maar dankzij de geluidsdragers, mp3'tjes, Spotify, noem het allemaal maar op. Gaan we luisteren naar op met een lekkere boogie. It's all time. Ja, even gelet op de tijd, uh, luisteraars, want straks is het natuurlijk tijd voor het nieuws. Uh, ik weet niet of u heeft kunnen ontdekken wat die 3-in-1 nou precies inhield. Nou, het begon met uh, I'm Looking Through You van de Beatles. Uh, I'm Looking Through. Uh, het tweede nummer was uh, Look Through Any Window, The Hollies. En het derde ja. nummer werd, uh, ja, en het derde nummer werd gezongen door Phil Collins. Look Through My Eyes. Dus Jeetje, het, Looking Through, dat was het. Uh, dat was de, de, ja, de, de, de, de 3-in-1, ja, je moet, er, je moet de mensen ook een beetje prikkelen. De hersenen moeten er een <laughs> beetje op gang komen. <laughs> uh, even het volgende wil ik aan u voorleggen, luisteraars. Ja. Uh, nou, nou weet ik het. Je hebt me helemaal op een andere microfoon gezet. Daarom hoorde ik mezelf zo slecht. Oh? Je hebt een heel andere schuif, had je open. Ik zat gewoon nou door ja, die... Ik, uh, nee, ik had schuif 3 open. Ja, maar ik zat door schuif 2 te praten. Ach, door uh, microfoon 2 te praten. Daarom ja, hoorde ik... Ik Luisteraars, laat door je maar schuiven. <lacht> oh, was dat het, joh? Ja, dat was het. Daarom hoorde ik mezelf zo raar. ja. Ja. Nou, ik hoop dat de mensen thuis het uh, niet zo ervaren hebben. Ja, dat denk ik haast wel. Want oh. ik zit natuurlijk totaal door een andere. Ja. Ik zit ergens in de ruimte te praten. Nou, wat wordt een geluk dat we dan <lacht> iemand hebben met gebarentaal die voor de web kent. <lacht> Artiest in het licht. Wie ga je nou weer oplichten, Dolly? Ja, wie, gaan, wie zullen we eens verlichten? Ja, het is bijna uh, Sint Maarten, dus de lichtjes mogen inderdaad alvast aan. En uh, nu gaan we een lichtje opsteken voor een jarige job. Uh, Nicolaas, Maria Schilder, oftewel Nick Schilder van het uh, beroemde duo Simon Keizer en uh, Nick Schilder, Nick en Simon. Hij is geboren in Volendam. Ja, duh, Nou, Op 6 november 1983. Oké. Okay. En uh, ja, hij komt uit een muzikale familie in Volendam... Die meer artiesten heeft voortgebracht. Zoals bijvoorbeeld ook Annie Schilder. Dat is ook een uh, familielid van hem. Ja. En Nick, die begon al op achtjarige leeftijd met gitaar spelen. En hij ontmoette Simon Keizer. Dus zijn muzikale wederhelft, zeg maar. Mm -hmm. Die heeft hij op school ontmoet. En op, uh, toen ze zeventien jaar waren. begonnen ze samen te zingen en nummers te schrijven. En hun eerste nummer was Do You Know What I Mean? Nou, hij heeft ook, uh, Nick heeft ook bewust de cafébrand in Volendam meegemaakt. destijds in de nieuwjaarsnacht van 2001. Toen liep hij een longbeschadiging op en een verbrande hand. waardoor hij 23 dagen in een ziekenhuis werd opgenomen. Mm. En uh, daarna kreeg hij van zijn artsen het advies om zangles te nemen. Uh, nou, toen hij die, die, die periode achter de rug had, heeft hij meegedaan met Idols 2, waar hij elfde werd. Ja hij, werd al, ja, hij werd al in de voorrondes uitgeschakeld. En na de uitzending werd hij gebeld door de platenmaatschappij... waarbij het duo Nick en Simon nu een platencontract heeft. Dus zie, je hoeft niet per se eerste te worden om toch ontdekt te worden, hè? Nee, en en, dat blijkt heel goed. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, Goed, de rest is natuurlijk geschiedenis. Dat weet iedereen wel. Hè? Ze hebben hits gemaakt als uh, Roosanne. Uh, Kijk omhoog en pak maar mijn hand. En uh, dat was ook trouwens een titelsong voor de film. De scheepsjongens van Bonte Koe. Ja, en, dit, uh, heb je met mij ook een keer een flikker. Drie, drie weken in de Mutella gelopen. Hè? Pak die ook mijn hand. <lacht> <lacht> Leuk like, hoor. <lacht> ja, ja, ja, ja. Ja. Nou ja, uh, dat is uh, zo'n beetje over Nick Schilder. We ah, okay. feliciteren hem met zijn verjaardag. Langzale leven, langzale leven, langzale leven in de gloria. In de gloria. Ja, Nix Schilder in de gloria, jongen. Ja, zeker, ja, zeker. En dit is hem. We beginnen meteen te gillen, die mij hoor je. Ja, zou ik ook doen als het voor hem stond. Oh. <laughs> <laughs> Dolly toch?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 Saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight. Over through you, she tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair, and from your I used to Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempirik. We gaan eens kijken, het is 6 november vandaag. En we gaan eens zien wat het nieuws, wat voor nieuws de afgelopen dagen heeft opgeleverd. Nou, bijvoorbeeld donderdag. Uh, donderdag is raadslid Echt Poster uit de fractie van, het, van de oudere partij Zandvoort gezet. Dat blijkt uit een brief die fractievoorzitter Joop Berensen aan het college en aan zijn collega-raadsleden en buitengewoon raadsleden heeft gestuurd. Volgens Poster heeft het alles te maken met zijn stemgedrag en zijn houding... ten aanzien van de perikelen rondom het ontslag van wethouder Michel Demmers en het stemgedrag voor het bestemmingsplan Nieuw-Noord... waar fractievoorzitter veel tegen was... maar waar Poster voor stemde. De vicevoorzitter van de oudere partij Zandvoort, en dat is Poster... is voorlopig niet van plan om zijn raadslidmaatschap op te zeggen... waardoor de oudere partij Zandvoort nog maar twee zetels in de raad heeft. Berendsen en Leo Steegman... En Poster kon nog niet aangeven of hij zich mogelijk bij een andere partij aan zou sluiten. Na het opstappen van Han Cohen naar het Gemeentebelangen Zandvoort en Freek Veldwisch, leidt lijstveldwisch, is Poster het derde raadslid van de oudere partij Zandvoort dat de partij de rug toe heeft gekeerd. Twee Haarlemmers van 22 en 24 jaar oud zijn zaterdagavond op heterdaad betrapt... bij een drugsdeal op de Westergracht in Haarlem. Zaterdagavond zag de politie een personenauto schijnbaar doelloos rondrijden... en de auto reed naar de Westergracht waar de bestuurder de auto achter een parkeerterrein neerzette. Maar niemand stapte uit. Korte tijd later verscheen er een andere auto... en de bestuurder daarvan zette zijn auto neer... stapte uit en liep naar de auto van de verdachte. Daar stapte hij in om na enkele minuten weer uit te stappen. De man bleek een wikkel harddrugs... en vermoedelijk cocaïne te hebben gekocht. Bij controle trof de politie bij de twee Harlemers nog drie wikkels harddrugs aan. De politie heeft de drugs en de auto in beslag genomen... en de twee mannen zijn aangehouden. Een 26-jarige man uit Haarlem is in de nacht van vrijdag op zaterdag... omstreeks kwart over vier aangehouden... op verdenking van een inbraakpoging in een winkel aan de Zeilweg in Haarlem. Agenten signaleerden dat er twee ruiten van de winkel waren vernield... en zagen verderop in de straat de 26-jarige verdachte lopen. Hij voldeed aan het door getuigen opgegeven signalement... en had bovendien bloed aan zijn hand... De man is hierop aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. Een vrouw is vanochtend gewond geraakt door een aanrijding met een afslaande auto in Haarlem. De vrouw viel met een harde klap van haar scooter. De vrouw reed rond half negen ochtends over de Lange Herenvest. En het ongeval vond plaats toen een automobilist afsloeg naar de Koolsteeg. Het ongeval zorgde voor vertraging in het verkeer op de Lange Herenvest. Ambulancemedewerkers zorgden voor de eerste hulp... en daarna is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Nou, laatste berichtje. Een geparkeerde personenauto is vanochtend in alle vroegte... volledig verwoest door een brand. De autobrand aan de PC Boutenstraat in Haarlem-Noord... werd rond kwart over drie ontdekt... Toen de brandweer kwam, stond de wagen al helemaal in lichte laaien en kwamen de vlammen meters hoog. Door de enorme hitte die vrijkwam, smolt ook een deel van de voorkant van een erachterstaande auto weg. De oorzaak van de brand is nog onbekend en de uitgebrande auto is met lint afgezet. En medewerkers van de forensische opsporing van de politie onderzoeken vandaag de toedracht. Tot zover het regionale nieuws. Maar heb ik toch nog nieuws, uh, Dolly? Heb jij nog nieuws? Ja, want uh, de luisteraars die belden me net en die zeiden van uh, wat heeft Dolly vandaag als liedje voor de sidekick gekozen? Dat is toch wel belangrijk nieuws? <laughs> Dat is heel belangrijk nieuws. Ja, zeker. Je mag het alsnog doen en als je dan straks het weer voor ons gaat vertellen, ja. dan, dan zoek ik het liedje even op voor jou. Ja, ja. Ja, dat, dat, de, dat zet is ik je wel een, de, voor het blok, hè? He? Ja, ja, ja, ja even voor het, die Blok, zeg Ja, maar, je maar die komt straks, in oh, komt straks aan het nieuws. Oh, die komt straks aan het nieuws. Oké, nou, ik ga ze eventjes heel snel voor je kijken. Doe maar uh, uh, de, de car wash van Rose Royce. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Heb je, is je auto aan wassen toe? Hmm. Heel erg, ja. ja. Dus het, het is eigenlijk een hint. Ja. Als er nou iemand is die zegt. Nou, ik heb vandaag zo ontzettend veel zin om eens een autootje te wassen in plaats van een varkentje. <laughs> nou, wees welkom hoor. <laughs> ja. We willen het weer horen van jou. Nou, gaan we doen. weerbericht met Dolly ten Pirik. Ja, ja. Nou, uh, u zult het wel gezien hebben al. Hè? De zon schijnt regelmatig vandaag, maar er is ook een buitje af en toe mogelijk. De matige noord- tot noordwestenwind neemt in kracht af en de temperatuur gaat stijgen naar een graad of 10. God, jongens, jongens, jongens, wat worden we weer verwend. Nou, vanavond en de komende nacht is het vrij helder, rustig en koud met een minimumtemperatuur van slechts een graad of 2. De komende dagen schijnt morgen de zon flink. De dagen daarna overheerst de bewolking en later in de week neemt de kans op de regen toe. De temperatuur is morgen en woensdag een graad of acht. En vanaf donderdag liggen de maxima rond 11 graden. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. En dan gaan we nu over naar het liedje van de Seindkick. Als Charlem gevonden heeft. Ja, ik heb hem gevonden. Heb je Ja, Zo. ik dacht je wat. Wow, supersnel die man. Ja, het volgende nummer, dat betekent niet dat als je in een Volkswagentje rijdt of een Opel, dat je hem niet moet wassen. Dit is een uh, Rolls Royce.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 ¿Por Ja, en onze volgende artieste in het licht is Hetty uh, Blok. Oftewel zuster Clivia uit de serie Ja, zuster, nee, zuster van Annie M.G. Schmid. Hetti Blok. Uh, ze was geboren in Arnhem op 6 januari 1920. En overleden in Amsterdam op 6 november 2012. Nu vijf jaar geleden dus. Vandaar dat we even aandacht aan haar besteden. Wie was Hetty Blok nou? Laten we eens verder kijken dan alleen zuster Clivia, Want na de Tweede Wereldoorlog speelde Hetty Blok in verschillende cabaretvoorstellingen. En tussen 1952 en 1958 vertolkte ze in het veertiendaagse hoorspel In Holland staat een huis van Annie M. G. Schmid de rol van werkster Sjaantje, waarmee ze landelijk zeer populair werd. En ze werd natuurlijk het bekendste als de zingende zuster, die het Rusthuis Clivia leidde aan de Primula Straat in Ja, Zuster Neesuster. Met heel bekend gebleven liedjes zoals Niet met de Deuren slaan en mijn opa. En Wilt u een Stekkie van de Fuk Fuk Fuxia? En het die blok en leen. Jongewaard waren de acteurs met de beste zangkwaliteiten. En zij namen dan ook heel veel liedjes in heel veel liedjes de solopartijen voor hun rekening. In 1998, of tot 1998 trad Hattie Blok op met het soloprogramma Zie Zo... dat een keuze bevatte uit de liedjes van Annie M.G. Schmid. En, uh, op 24 mei 2008 zong Hattie Blok op 88-jarige leeftijd... begeleid door haar vaste pianist Bas Oudijk. Een reeks liedjes uit het werk van Annie M. G. Schmid... in de theaterzaal van de Openbare Bibliotheek Amsterdam... als afsluiting van de Annie M. G. schmid week altaar. Nou, ze heeft tot op hoge leeftijd nog... Uh, was ze te zien in diverse televisieprogramma's... zoals De Wereld Draait Door en... Uh, ook bij Pauw de Leeuw is ze op hoge leeftijd nog geweest en heeft ze nog liedjes gezongen. En ze overleed in 2012 na een kort ziekbed en ze is begraven op zorgvliet. We gaan luisteren naar Hattie Blok. Niet met de deuren slaan. Ja zuster, nee zuster. Niet op de stoel staan. Ja zuster, nee zuster. Denk aan de buren.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 Vraag is de waarlijk Christians and Harvest for the World. We gaan uh, het eerste uur van uh, Zierwem Lunch van maandag de 6 november afsluiten met uh, John Travolta. Sandy. Stranded at the driving. Branded a fool. What will they say? Monday at school. without you. Die John. Hij nou, speelt trouwens, als je films speelt uh, tegenwoordig, dan, dan zijn het allemaal van die. Uh, is hij altijd misdadiger? Is hij gangster? Hè? Echt, echt. Uh, One of the bad guys. Ja, dat, is ja. Dan, ja, dat, ja. dat doet hij trouwens erg goed. Zou, zou maar ja, toen, toen speelde hij ook natuurlijk een stoere jongen, hè? Jawel, maar... Het was uh, geen liefertje hoor, in die nee? film. Nee. Ik heb die film nooit nee. gezien, eigenlijk. Nee, nee. Oh, heb je die nooit gezien, nou, nee, Charles? nee, wel. Nee, joh. Nou, ah, is... man, dat moet je toch een keer kijken. Dat is een hartstikke leuke film. Is dat zo? Ah, hij is geweldig. Ja, is dame, enig. de dames, daar weet ik al van. Die vinden het allemaal prachtig natuurlijk. Ja, maar het zit vol nostalgie, man. Dat moet je een keer gezien hebben. Leuk, die kleding en die auto's uit die tijd. En, en goede liedjes. En, ja, nee. en een goed verhaal. En dan Jim Buckham, die... Van het poli-maflaasen met een auto, dat is dat nog gebeurd? Oh ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. We, we, we gaan ja. Naar het nieuws, ja. we gaan naar het nieuws, uh, Dolly, want uh, ja, gauw, gauw, gauw, gauw. Straks meer. C Maar nu eerst het NOS nieuws van.